Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Loont voor Erasmus Universiteit bestudeerde meer dan 400 rechtszaken tegen de georganiseerde misdaad. Gemiddeld gaf het gerechtshof in hoger beroep negen maanden minder celstraf dan de rechtbank. Een belangrijke reden daarvoor is dat veel rechtszaken volgens het hof te lang duren. Bijvoorbeeld doordat het Openbaar Ministerie onnodig veel feiten ten laste legt... in de hoop de kans op een veroordeling te vergroten. Ook bezuinigingen bij het OM leiden tot vertraging. De politieke partij van Sylvana Simons heet niet langer artikel 1, maar bij 1. Ze moest van de rechter de partijnaam veranderen... omdat die te veel lijkt op de naam van een antidiscriminatiebureau. Maar de naam bij 1 blijkt ook al te bestaan. Een therapeutische praktijk in Koog aan de Zaan heet zo. Ook geschreven met het cijfer 1. Het bedrijf is ongelukkig met de keuze van de partij... maar die ziet het probleem niet... omdat het om verschillende takken van sport gaat. We verwachten dat het onderscheid voor iedereen helder is, zegt het partijbestuur. De Duitse spoorwegen overwegen een nieuwe hoge snelheidstrein te vernoemen naar Anne Frank. Die naam kwam uit een actie waarbij het publiek suggesties mocht aandragen. De jury van Deutsche Bahn vindt het een goed idee, omdat Anne Frank staat voor tolerantie en vreedzaam samen zijn met andere culturen. Maar Duitse media zetten vraagtekens bij de vernoeming, omdat Anne Frank in 1944 per trein naar concentratiekamp Bergen-Belsen werd afgevoerd, waar ze enkele maanden later overleed. AZ heeft zijn uitwedstrijd tegen Heerenveen met 2-1 gewonnen. Voor Heerenveen was het de vierde nederlaag op rij. AZ klimt hiermee naar de vierde plaats, boven Vitesse... dat eerder vandaag thuis met 4-2 verloor van koploper PSV. FC Utrecht speelde thuis 2-2 gelijk tegen NAC Breda... en Sparta won thuis met 2-1 van FC Groningen. Het weer, in de kustprovincies nog een enkele bui... minima vannacht tussen 3 en 10 graden... met lokaal kans op voorstaande grond... Morgen veel bewolking met lokaal bui, maar ook af en toe zon. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Pins van Radio Show 1252 hier op Ziemens Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugel en uw gast hier voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. muziekprogramma. We gaan luisteren naar het eerste werkje natuurlijk. Daar beginnen we altijd mee met nummer 1, Martische Nieuwen. En het gaat allemaal in het Duits. Eens even kijken. Unter Freiem Himmel van Matthäus Vrij en Christopher Herman. Herman en met dubbel R en dubbel N. Ja, hoe verzin je het, maakt niet uit. Wil je de playlist meelezen, dan kan dat via peacefulradio.info. En dan zoek je gewoon de Peaceful Radio Show 1252 op. En dan uh, vind je ook alle informatie van de hele uitzending. Ja, twee uur lang hier op Zivem Zandvoort. Veel hartstikke plezier.